Wij beginnen onze les, les 4. Ik heb vandaag voor het eerst, na in het derde jaar dat wij cursus doen, ik heb een enkele keppeltjes meegenomen, weet je, voor wie dat wie dat wil, voor, men, voor mannen natuurlijk wie dat wil niet om niet, niet, om, van, niet om van hen Jood, Joden te, te maken natuurlijk ja, oolijk heeft al gezegd also. maar gewoon voor, voor, voor iemand, iemand die daar wil, die daar gewoon niet om uiterlijkheid natuurlijk want niets hebben we aan je weet het wel. Al. maar alleen als als iemand een behoefte heeft, ja uh, Keppel yeah. betekent natuurlijk, dat uh, heeft verschillende betekenissen natuurlijk, maar voor ons is alleen maar één betekenis belangrijk. Betekenis die ons dichter bij de schepper brengt. Yeah? En dat is natuurlijk, hoe kan je dan door uiterlijk, uh, uiterlijkheden dichter bij de schepper komen? Natuurlijk niet. Maar dat geeft aan, de aan, bijvoorbeeld, uh, aan mij, als ik bijvoorbeeld zoger leer. Dan moet ik het wel iets op mijn hoofd en Niet dat het verplicht is, en soms ook niet, maar het, soms wel en soms niet, maar uh, niet dat het helpt, maar het helpt van binnen als je dan daardoor een klein beetje, uh, zeg ik dat, um, nederig een beetje wordt van binnen. Waar, waar, waarvoor nederig? Dan heb je dan het direct het gevoel dat nou boven jou nog iets zit, licht, de schepper oneindigheid En dat is ook een soort anti egoïstische als het ware anti egoïstische kracht. massa noemen we dat. Sch uh, scherm. Die een mens plaatst tussen hem en het licht en de geestelijke wereld. Want er zijn drie drie dingen die bestaan. Licht, kli, dus ontvanger van de uh, licht. En tussendoor, tussen, tussen hen, zit zit het. Uh, ...de verruwingen van licht... ...geestelijke werelden... ...ja... ...of, of zoals we dat noemen... ...hoe we, we doen het over onze hoofd... ...als symbool... ...we hebben niets met symbolen gemaakt ook... ...in de Kabbalah... ...maar ook een soort... Dat, ...dat ik kan het licht... ...dat als dat ik niet... ...mag het licht... ...direct ontvangen... ...ik moet eerst in staat zijn om het licht te kunnen weerkaatsen, om het niet egoïstisch direct in mij op te nemen. En dan uh, doe ik zoiets, en dan is het net zo so dat ik met mate, uh, mondjesmaat, uh, uh, leer te ontvangen het licht. En niet direct ontvangen wat, in mij, wat, in mij, wat, wat ik wil. Dat is dan de grond, uh, idee, het grondidee van wat, waarvoor het is maar niet, een, We niet wij hebben een cursist David ja, David, heb ik twee jaar heeft hij niet gedaan dat. heeft je nooit uh, uh, Keppel aan gedaan, hij is joods en opeens begonnen we zorgen leren en ik zag dat hij wel op zijn hoofd heeft, hij heeft het gevoel iets toch is toch wel iets heiligs is iets, hij moet toch wel klein zichzelf maken, het is erg moeilijk om jezelf klein te maken oh zie je dat dat is hier te zeggen. Jood is. Jood gewoon moet wel, als je zoger leert, alleen zoger. Andere dingen, als ik praat, dan hoef je dat niet. Maar zoger toch wel iets wat, wat geweldig, groot is. En een Jood moet daar wel gevoel voor opbrengen. Dat is eventjes dat. Huh? Uh, dat, is, uh, nee, dat is niet kopen, dat kan ik jou geven. Van. Yeah? <laughs> huh? Ja? Maar het is, dan, het is geen reclame, het is nog van Deneen Baruch komt. Zie je, moet ik met, met, met uh, iets dan join together. Ja. Kijk eens aan, hey. Ja. Hey, het okay. is goed dat wij een paar nemen, meenemen, iemand vergeet het. dat is Thuis hoef je niet, buiten hoef je niet, maar als je hier, dan kan je soms doen. En voor andere heren die dan, als iemand later voelt dat daarvoor iets, hij mag wel doen, Je hoef je niet. Te doen. Niets uiterlijks moet je dan doen, om. Uh, alles wat je doet, moet je, moet je alleen de schepper uh, plezier doen, en niet de mens. Even is dat. Vorige vorige les heb hebben ik wij, hebben wij iets gezegd van dat, uh, aan jullie, dat natuurlijk uh, iedereen onderstreept dat van jullie, dat zoger in zo'n klein boekje van zoger, weet je wel, een klein boekje wat Amerikanen hebben uitgegeven, zo'n klein boekje, en dat moet je dan in, moet je, dan in, je, in je naast, ik zeg het, moet je dan in je, in je binnenzak stoppen aan je hart. En zocht dan scannen met je ogen. Terwijl je niet weet hoe dat te lezen. En dan kreeg je een prachtige dag. En zaken en business en liefde. Van alles krijg je daar. en dan is, you know, Rekening wordt groot. Wo wo en dan heb ik jullie gezegd. Dat kan niet werken. Dat werkt niet. Suggestief misschien wel. Maar suggestief. Maar dat zal niet werken. En nu wil ik jullie vragen. Waarom kan dat niet werken? Maar niet, probeer het niet met je aardsverstand een antwoord te geven. Zelfs een goede aan, aan. Maar probeer altijd antwoord te geven van de kabbalen wat we hebben, ook wat we hebben op onze lessen geleerd. Waarom helpt het niet dat jij gewoon ochtends zoger, ja, of dit zoger, of zoger, of welke zoger dan ook? Er bestaat één zoger, maar in welke editie, vooral dat kleine editie wat ze hebben, ik heb het ingezien. Ik wil je niet vertellen wat, allemaal, wat, wat, wat het daar allemaal is. Maar doet er niet toe. Een stukje van zoger staat wel. Maar, maar waarom helpt het niet? Maar in twee, twee woorden probeer het ook alleen maar sleutelwoord gebruiken. Maar aan de hand van wat we hebben ook geleerd in de Kabbalah. Huh? Uh, Mirjam zegt omdat je nog geen waarnemingsorganen hebt opgebouwd. Je hebt gewoon nog geen klie opgebouwd. Oké. Okay omdat je nog geen, geen waarneming heeft van zoger En jij gaat uh, gewoon, gewoon dat scannen en denk je dat het jou helpt. Oké, okay, wie denkt anders? Of iets anders. Andere, de andere mening. De inhoudelijkheid, huh? de inhoudelijkheid ontbreekt. Oh, John zegt dat omdat inhoudelijkheid ontbreekt, dan heb je alleen dan te maken met uiterlijkheden. Ja? Uiterlijk uh, iets en jij denkt dat het jou zal helpen. Oké? Okay. Van het woord niet. De kracht van het woord van wat Zogers zelf. Meesje. Zegt, ja, zegt Foster. Wie nog anders denkt? Verafgoding. Verafgoding. Precies dan. Ook interessant wat zegt uh, uh, Kees-Jan. Die zegt, verafgoding. Dat iemand denkt aan het stukje papier. Of papier en boeken en zo. Die gaat het allemaal als het ware. En, en een bepaalde goddelijke kracht aan papier. Met, met, met letters toekennen. Nog iemand anders? Inspanning. En dan ga verder. Ga verder. Zie je wat, zie je wat, wat uh, Pim zegt. Inspanning. Wat is inspanning? Heel goed. Zie één woord. Met één woord. Hoe lang zit je hier? <laughs> Kijk. Zie je, zie je, met één treffend woord heb je beantwoord. Inspanning ontbreekt. Een kwestie van inspanning. We hebben ook gezegd als een mens iets doet, of als men zegt aan een mens, doe dit of doe dat, en jij hoeft geen inspanning daarbij te leveren, dan komt het van wie? Van de, van de duivel of van een slechte beginsel. Ik zeg niet dat zij van die kant komen, Amerikanen. Maar zij, maar zij zeggen, ja, maar het, is hun, het is hun advies, dat om dat boekje te kopen, en om dat, om, om dat te scannen ochtends dat het... Ja, en dan zeggen we daarom, waarom werkt het niet? Omdat je hoeft geen inspanning leveren. En als je, we hebben een ijzelbruggetje, dat, dat alles wat je doet, als het van binnen jou wordt ingefluisterd, of van buiten ook. En waarbij dat dat je iets doet, waarbij je geen iets verkrijgt zonder inspanningen in het geestelijke. Dan kan het niet van het goede, goede komen. Want alles wat het goede, het goede is zeer zeldzaam in de wereld. Altijd geweest is en zal zijn. Alles is wat goed is, met goede voornemens en alles, alles wat goed en, en hoog en kwalitatief uh, hoog is. En eeuwig, die dichter bij de eeuwigheid komt, is in elke generatie zeldzaam. Al het goede manifestatie van het goede is altijd erg zeldzaam, oké? Okay? Onthoud dat alles. Dus Loop altijd nooit achter de massas aan. Want alles, alles wat, alles wat massa is, natuurlijk daar kan niets goeds of weinig goed ziet. Altijd, altijd een paar, altijd een zeer uh, enkelingen. Die brengen enorme ontwikkeling in elke generatie. Alleen maar enkelingen. En niet de massa's Dus wat het geestelijke betreft. Het geestelijke kant betreft. Moet natuurlijk de massa lopen achter de enkeling. Absoluut. Maar wat algemene dingen in het leven betreft. Moet, moet enkeling zich aanpassen aan de massa, Sociaal leven, et cetera. Dan moeten het er wel zijn. Het is niet... Altijd moet je weten van welke kant wij we spreken. En daarom. Al het goede. Hoe, hoe, hoe goeder. Hoe meer dichter bij het goede. Hoe meer, hoe meer inspanningen moet je, in, moet je leveren. Het kan niet anders. Dus geen wonderen. Andere wonderen dan. Dat jij steeds dieper en dieper en dieper komt. En dan ontvang je steeds. Meer van het goede. Ja. thuis doe ik ook een beetje nog regelmatig nog een beetje van het de boom des levens van Ari en ik wil natuurlijk het ook hier doen, maar dat komt later, Het de boom des levens van Ari dat is ook iets buitengewoon speciaal want Ari leert ons ook hoe wij zoger kunnen ook leren dus aan beide kanten is het genererend iets Zorger en de boom des levens. Dus beide genereren elkaar. Maar dat komt later, ietsje later, wanneer, ik, wanneer wij al gevoel kregen wat van, van zorger. Oké. Okay. Um, het is zo dat aan ons is niet, niet gegeven om uh, de karwei af te maken. Aan een mens is niet gegeven om karwei af te maken, om zijn geestelijke weg af te maken. Niet gegeven. Ik bedoel, een mens, de men, een mens kan dat doen, maar het is niet gegeven. Vergeet u? Het is niet gegeven om, om het resultaat van je werk te zien, geestelijk. Waarom niet? Je moet steeds werken aan jezelf. Iedereen begrijpt, het is niet resultaat als in onze wereld. Je moet een resultaat zien. En dan, uh, vaak mensen beginnen en zeggen zo. Ze, oh, Na een jaar, dan heb ik nog geen echt grote hoofd gekregen van Kabbalah. Het is niet aan de mens gegeven. Het staat in de, in de perkeerwoord, in de uh, spreuken der vader. Het is niet gegeven is aan een mens... Uh, om zijn werk al zich af te maken. Aan de ene kant is het zo. Aan de andere kant is het ook gezegd van van we daar ben goren leg je mimena en ben je, je bent ook niet een, niet een vrij, je bent ook niet vrijgesteld om te zich zeggen dat om afstand van te doen, of om, om het laten liggen, om zichzelf ervan te onthouden. Ja. Hoe kan dat? Aan de ene kant hebben we gezegd, jij kan het niet afmaken. Aan de andere kant, je moet het toch wel doen. Dat is logica wat, hooggodelijke, hoge logica, dat dit toch niet van onze wereld is. Okay. Aan de andere kant staat, er, staat wel geschreven dat uh, Hashem, Yigmor, Bad, Bado dat het de schepper zal voor hem dat afmaken. Dus het afmaken is niet aan ons. Begrijp je Maar een mens moet, een mens moet wel, jij uh, moet wel vertrouwen en geloven, hmm. daar staat wel voor ons dat het dat jij telkens vooruit gaat. Dat je niet telkens terugkeert naar jouw oude toestand. Maar dat je telkens vooruit gaat. En dat geloof. Vertrouwen is cruciaal. Dat jij het steeds vertrouwt. Want vertrouwen betekent dat jij man opbrengt. Dat jij de, het gebed opbrengt telkens dat jij gebed opbrengt, als je meent telkens dat jij, dus probeer niet te denken dat jij weer op dezelfde, naar dezelfde plek komt terug. Weet dat jij zegt tegen jezelf, vertrouw, geloof moet je opbrengen. Zonder geloof hebben we niets te maken. We kunnen niet verder met, met niet met de Kabbalah, niet met, met iets geestelijks. Want geloof betekent niet geloof dat ik geloof. Maar geloof moet groeien naarmate jij inspanningen levert. Verde. Geloof betekent dat jij sporen bij jou worden nagelaten van het licht van wat we leren. Geloof moet toenemen. Kracht van geloof. Geloof betekent dat minder, hoe meer geloof, hoe minder twijfels. Maar dat komt wel stap, zo. Ik wil niet van mezelf, het hoeft, moet niet een preek worden. Want dat, maar zorg er ons dat vanzelf in ons zal structureren. Dat was eventjes dat. En één ding ook onthouden, gelijk, schreef allerlei dingen zichzelf op, telkens op, dat alles wat wij in Zoger leren, in Zoger bedoel ik zoger zelf. Niet het commentaar. Commentaar verklaart ons natuurlijk dingen wat zoger vertelt. Maar alles waarover wij spreken, waarover zoger spreekt, zien we Shoshana, Lely en de, de andere dingen. Uh, dat we moeten altijd in onszelf te plaatsen dat van waar in, van welke gedeelte waar zit het op de ladder op de geestelijke ladder we dat altijd in, bij, bij elke woord, alles wat leeren, we leren moet je altijd jezelf afvragen waar zit het op de geestelijke ladder zitten we nu zoger over de wereld Adam Kadmon. Of spreekt zoger over de wereld. Het eh, En in welke partsoe. in welke sfera. Vraag jezelf altijd. Spreekt je zoger nu over het licht. Of over het klie. Altijd dat. En niet ingaan op die. Op leli. Of de, ja? Kabbalisten gebruiken. Ook zoger, dus. De auteur van zoger, En. Met die negen van zijn. Leerlingen, grote, grote Rabbis, Zij spreken in, onze, in de taal van onze wereld. Maar ze bedoelen nooit uh, uh, de aardse verhoudingen. Want aardse natuurlijk is ook overeen, overeenkomt met het hogere. Maar zij spreken altijd over de geestelijke wortels. Over het geest, over het geestelijke. Waaruit alle, alle, alle zegen komt. Dus Absoluut, of andere werelden. Altijd daarover spreken Ze Spreken ze geen woord over onze wereld. En dat is natuurlijk moeilijk. In het begin is het moeilijk om, voor een mens om dat te pikken. Maar stap voor stap komt het. Ik herinner me, voor mij overigens. Absoluut moeilijk om dat. Moeilijk om niet een mens achter te zien. Ja. Ook religie geeft ons ook een beeld van een mens. Die God is ofzo. So. Het is zo so gemaakt voor een mens om hem makkelijker te maken. Maar het is niet zo. Alles is absoluut geestelijk. Alles wat we in zover spreken is geestelijk. bijvoorbeeld spreken we voorbeelden uh, over zeven planeten die van de zonnestelsel, Saturnus, uh, uh, Jupiter, yeah, Jupiter. Venus, allerlei andere, Mars. Ja, dat is... Spreek je dan van die ...van die planeten? Nee. Dan zullen we leren waar het vandaan komt, waar de kracht komt naar die planeten. Ja, begrijp je? Bijvoorbeeld, de kracht, de oorsprong, komt van Bria. Van Bria komt dan bijvoorbeeld lichten... die komen. Naar die planeten. Maar die planeten dan de, de lachere wortel is. Is dat we zeggen tweede uitspansel van zoals We zullen zien. Maar ook daar is nog alles geestelijk. Dus planeten zijn, zijn ook materieel. Alleen is een andere. Het is ook, ook materieel. Begrijp je? Dus als iemand astrologie bijvoorbeeld bedrijft. bedrijft zo. En die dan vertelde, ja, natuurlijk, invloed is er wel van die planeten. Maar de wens van de mens, de wil van de mens, gaat door alle planeten heen. Geen planeet kan het tegenhouden. Dus, dus de wens, kijk, de mens kan tot ze goed komen. Nee, de planeten, nee, die hebben dan ergens in het tweede gedeelte van Bria, daar is dat de oorsprong. Van daaruit kregen ze dan hun straling, als het ware, vandaan. Terwijl de mens veel hoger sterk strekt dan alle planeten in de wereld. Dus dat is, moet je zo zien, ook, ook verder dan de zon. De zon en de maan, absoluut. Dus, onthoud dat, wat er zo gezegd is, is absoluut geestelijk, is absoluut op een andere, op een, dat niveau... Dat we zeggen de golflengte zijn anders. Het dat planeet is, is. heeft bijvoorbeeld de zon heeft toch ook een geestelijk aspect. Uh, alles heeft geestelijk aspect in, in de hogere, maar zon, de zon zelf heeft niets te maken met geestelijk. De zon zelf ontvangt zijn kracht, zijn licht. Hij heeft ook in zichzelf ook een en, uh, en, en structuur. Maar in zichzelf heeft absoluut niets geestelijks. Op zichzelf ontvangt het geestelijke. Net zoals een mens is mens geestelijk. Nee. Mens is ook in, in, een zwarte doos. Dus so, als je natuurlijk als religieus zegt dat de mens in mens mens God of iets anders, natuurlijk bedoelen ze het goed. Maar, maar de mens, zonder dat die zich over, in overeenstelling brengt met het geestelijke natuurlijk, is ook niet, ...heeft ook niets geestelijks in zichzelf. Kijk, uh, dierlijk. Nog een beetje wensen, wat, wat een beetje menselijke, klein menselijke wensen... ...maar geestelijke komt pas later. Wanneer een mens realiseert zichzelf dat die... ...niet wil alleen maar geven, uh, ontvangen... ...maar wil alleen maar ook probeert te geven. En al begrijpen wij dat wij... Uh, misschien vijf jaar of tien jaar misschien kunnen we kabala leren en misschien meer en dan nog steeds zullen we ervaren dat we niet kunnen geven absoluut niet kunnen geven maar dan moet je wel vertrouwen en geloof opbrengen dat zelfs dan je bent stukje verder, veel verder en dichter weet ligt al weet je dat je niet kan geven nu wel. Ik hey, denk niet dat jij direct in uh, Nirvana komt, in de Kabbalah. Nee, absoluut niet. Elke dag sta je ook weer op en uh, jouw ego staat mij ook. Sta op met de wekker die ook wordt uh, wakker. Oké, okay? onthoud dat, dat Zo spreekt geen woord over onze wereld. Het spreekt in de taal van de mens, <coughs> zo kabbalisten gebruiken dan de taal van, de, van, de, van, de, van de onze wereld planeten, alles. Maar bedoeld, bedoeld worden de geestelijke wortels. Maar om ons niet te, niet te zeggen dat niet, niet, om niet te verdwalen in al hun uh, beeldig spraakgebruik, moeten we altijd plaatsen van, altijd denken daarbij waar spreken ze over? Met al die lelies met al die andere dingen, spreek je dan over absoluut, over noekwa, over, over het bestuur, welke deel van het besturingproces is, wordt behandeld nu inzocht. Nou, ik spreek alleen over het besturingsproces en besturingskracht in het heelal. Het is een geweldige logica wat de reis spruit en tegelijkertijd ook geweldige overgaven. Dat is even dat ik wat ik wil vertellen voordat we verder gaan. Ook niet visualiseren. Je gewoon een klein stukje leren. wij. klein stukje. En niet proberen te haasten, denken de door, de pagina, pagina, dat door meerdere pagina's, veel pagina's, dat wij flink verder zullen gaan. Absoluut niet. Ik kan bij jullie so zo even snel doornemen. Je door, door. zal niet ervaren. So Je zal het niet kunnen opnemen in jezelf. Niemand van ons is klaar om dat sneller te doen dan wat ik doe, ik doe alleen wat ik kan op, om dat het zinvol blijft, dat we het kunnen opnemen. Dan. Het gaat absoluut niet om pagina's. En toen ik begon met zorgen, kon ik nog, nog, nog langzamer doen dan wat ik, wat ik aan jullie geef. Ik ga natuurlijk sneller doen, maar ook niet te, veel, niet te snel. Ik doen we per dag misschien doe ik misschien zes, zes pagina's. Mee. Maar dan zit de hele dag ben ik daarmee bezig. En soms doe ik een in één alinea de hele dag één alinea. En dat is nog gedaan. En bij de volgende die, uh, lezing van de zoger zal ik misschien met één vers een weken kunnen vechten aan mijzelf om overgave te krijgen dat ik het. Dat ik daarvan ontvang. Van één vers. Ari, de grote Ari. Je komt met één vers, kon je dan soms een week... ...stribbelen. Die dag en nacht leren. één vers. En niet kon doorheen komen. En nu gewoon ga ik even doorheen. En ik al lees ik lezen. Oké, okay, dat is... Ik denk dat ik al... ...weet. Of weet ervaar. Op dat niveau wel. En daarom moet je niet denken... ...hoeveel... hoeveel. ...misschien gaan we dat al eens... In de hele cursus misschien tien pagina's afmaakt, misschien vijf zelfs. Doet er niet hoeveel? Weet je niet Resultaat moet dat ons vertrouwen, geloof en ervaring van het geestelijke. Toeneemt. Alles moet groeien. Als een mens net, net geboren is, krijg je dan direct een fastfood. Nee, moet je moet eerst langzaam een papje en dat is dat. Zo zijn wij ook allemaal. We gaan nu naar, naar zoger. Pagina Bed, dus de tweede pagina. Oh, ah, computer misschien. Kun, Kunnen je, kun we uitzetten? Weet je hoe dat hoe je moet hem uitzetten? Of het kopie. Ah, Goede kopie. Oké. Okay. Heel erg. Nee, maar deze bleef nog steeds. Ja, maar. Nee, maar. Ja, doe maar ook. Dan heb ik. Dat ik het hiermee voor uitzet. Dus de. Ja, doe eens. Oké. Ja, doe hem ook dit. Ja. Oh, heel goed. Ja, goed. Ja. We gaan dus pagina 2. Van Zoger. Bovenaan rechts. Bovenaan zien we de letter B, De tweede letter van het alfabet. En de, de, de eerste nieuwe alinea van, van de eerste kolom rechts. Al die rechts. Niet altijd. Soms zullen we zien dat het iets ziet nog iets anders. maar ja, tweede kolom, tweede kolom en dan de eerste alinea. Boven hebben we vijf regels dat al van de vorige alinea van de vorige pagina uh, zijn, maar de nieuwe alinea begint waar we ook die we hebben ook vorige keer een beetje aan gedaan. Maar we beginnen met, de, met deze alinea. Oké? Okay. Iedereen ziet het? De eerste alinea. Wees. Oké? Okay. Dus yes. de vijf regels. Ja, onder die vijf regels dan beginnen je de alinea, de volle alinea, volle alinea. Oké? Okay. Yes? Yes? Yes? Yeah? Yes? Be Shoshana zo and er is in letterlijk vertaling, and er is in deze Shoshana, in deze leli. Zo so is deze. En daar is in deze Lily twee bet matzavim, Twee toestanden. Matsav shell kat De toestand. Toestand. toestand van kat van Kat nut betekent een kleine toestand. Kleine toestand. Kleine toestand betekent een toestand waarin iets minder dan tien scherot ervaart. Dat betekent een kleine toestand. De Hainu, dat wil zeggen. Shel tchalat had Dus dat wil zeggen. Het begin van het begin. Hadhabata, Havata, haar wording van het begin van haar wording van die Shoshana, en we hebben gezegd: Lady is dan wat, wat de zoger bedoelt: dat dit Nukwa is, maar goed, maar goed de, de wereld dat zo moet. Dat wij altijd parallele zien. Wat zoger spreekt, toch wel over Lady, en dat is dan die. Malgoed, zoals we hebben dat opgetekend van die tekening vorige week. Malgoed dat ze moet. Scheaz ba, dat dan in die toestand van noemt, moet. Eenbaar, er is in haar niet, niet meer dan sphira achat. Zie je dat sphira afkorting? Dat is een afkorting van sphira Zoals so wij zien het. Sfera, derde letter van de derde regel. Van sfera acht Keter. Alleen maar één sfera. In een kleine toestand heeft zij alleen maar één sfera Keter. Ik zal nog een keer wat optekenen. Zo kijk. She betocha dat binnen in haar melubas bekleed, ingekleed is of ingehuld is. ...or haar nefes... ...shela. Haar licht... neefjes. We hebben gezien vorige keer... ...hebben we dan... Met het principe van... Zeggen we, ...van twee cilinders... ...hebben, we, lichten en... ...keeling... ...dat als een klie alleen maar... één compartementje heeft... ...alleen maar ketter... ...dan komt daarin... ...dat betekent... betekent alle vijf bestaan altijd. Maar als we zeggen dat er alleen maar één compartimentje is, één compartiment is in een kli, betekent dat de kli alleen ervaart alleen maar één detail. Ja, één smaak. Dat is de ketter. Als de kli meer ervaart, twee bijvoorbeeld, dan ervaart zij dan ketter en gochba in zichzelf. Dat is dan kli. Ja, dus van waarnemingen. Maar als er maar één... Eén compartiment wordt ervaren. Alleen maar ketter. Dan komt daarin alleen de laag, het laagste licht binnen. Ja. Op het principe, principe van twee cilinders. Van licht is boven cilinder. Komt lage. Lage komt in een, in een hogere keling. Ja. In de ketter komt nevers. Oh. Zeer belangrijk principe. Dat heb ik eerst in het eerste heb ik het gezegd, wederzijdse afhankelijkheid, dat was een fout natuurlijk heb ik de volgende keer heb ik, heb ik het gecorrigeerd van omgekeerde afhankelijkheid bestaat zoiets, zo'n begrip in de, in de wiskunde omgekeerde, dus omgekeerde, het betekent uh, omgekeerd ze zijn omgekeerd gerelateerd aan elkaar huh? ja, omgekeerde evenredigheid bijvoorbeeld, en zo bestaat zoiets maar betekent dat in een kilim is, wordt alleen van de hogere eerst gevuld. Ja? En bij lichten worden de eerst lager lichten komen dan eerst binnen. En dat gebeurt totdat alle lichten kli binnenkomen. Want dan alles staat netjes op elkaar. Alles staat netjes uh, op zijn plaats. Ja? Alle lichten dan Lichtketter dan komt in de kli-ketter En lichthoogma komt dan in het. In dus alles komt netjes dan in hun hokjes terecht. Maar voordat so, voor zo so ver is, dan zijn ze niet altijd kloppen ze met elkaar. Heb je dat begrepen? Een klie heeft vijf compartimenten. En voordat vijf vijf lichten binnen kunnen komen, bestaat toch on, n, n, n, n, geen overeenkomst tussen lichten en kilim binnen de kilim. Okay. Kilim is een waarnemingsorganisatie, zo zoals bij mens, of in de werelden ook. Dus er toe wat? Straks zullen we hanteren dat allemaal, begrijpen dat. Met, en als er maar één compartiment in de, in de kilim uh, bevat het licht. Dat betekent dat in dit, in dit compartiment alleen maar licht nefs kan je ervaren. Als een mens twee, voor een bepaalde aspect, van bepaalde traptraden bijvoorbeeld, twee compartimenten al bevat, kan weer kaatsen het licht. Dan, we zullen zien wat we dan twee lichten kwam komen. Dat betekent dat, die, die kan al twee lichten ervaren. Ja. Enzovoort. So so Totdat die alle vijf compartimenten in zichzelf kan uh, ervaren. Dat is principe. Dus we zeggen dat in een kleine toestand had die maalgoed uh, van, van het celoed alleen maar één sfera ketter. En daarin geen licht, nevers. Dat was de toestand van, van die, van die, van die, van die uh, maalgoed. In haar kleine toestand. Alles komt straks verder. Je wil niet verder uit, uh, that, door, uh, say, vertellen iets wat verder de kabbalist, de grote kabbalist, ons verder vertelt. We moeten niet voor de voeten lopen. Ja. Oké. Okay. Okay. Shebetoka dat binnen haar, binnen die, binnen die Shoshana, binnen die Nukla, or uh, Milubaas is, is ingevuld, inhehu, of bekleed, we noemen dat bekleidingen. Or Hadefisch, la haar, ligt nefisch. Dus in die ketter zit nefisch. Zie je dat we iets nieuws hebben? Dat in die kilim zit licht. Hoe kan dat? Wat is dan kli? Iets materieels, absoluut niet. In iets wat niet materieels zit nog iets wat nog hoger, nog eiler is. Dus in iets wat bijvoorbeeld, in, wat bestoot, ik kan ook soms zien, ik, uh, ik leer thuis, zit ik op de zolderkamer. En mijn zeg dat, ramen van Kapel. ik kijk helemaal naar de hemel helemaal naar de hemel. Zo so staat het, ik wist het ook niet dat dit zo, en zo ook, Zoger vertelt ons ook, Harry ook vertelt ons, dat een mens moet het wel hebben, om steeds naar de hemel te kijken, om steeds te zien, wie heeft dat allemaal geschapen. En dat heb ik ook voor mijn thuis. Dan kijk ik ook uit het raam. Wat wilde ik zeggen? Waarom? Waarom en niet? En komt in de kilim. Ja, precies. Dan, precies, erg ja, goed. Dan zie je dan soms, zie je, ze komt uit België. Komt de tweede, deel, komt ze direct van België, van Morsel, komt ze dan elke keer af, elke keer. Hier naartoe naar de les. Ik heb geen woord. Dus eh, som, dan, soms zie ik dan dat er, er woorden, zeggen. je zie ik dan voorbij lopen um, uh, een wolk, wat een beetje grijs is. En daarin, als het ware, zit een wolk wat licht is. Natuurlijk is het, uh, is het schijn, maar, maar zo is het. Dan zie je dat daarin, dan zie je een licht. Zo uh, uh. so is het ook hier bijvoorbeeld met, met de Kilim dat een soort... Want ook kelim die wij hebben ook zijn, ook niet van, van het vlees en bloed. Ook niet van sensuele aard. We beginnen in de Kabbalah waar alle sensen, voor, voor al, als het ware, al het gevoel en alle andere dingen van aardsgevoel, al, al, al uh, niet meer geldig is. Dus ook de kelim die wij opbouwen, waar bijvoorbeeld gesproken wordt, als er maar één Kli, kli ketter, één compartiment uh, ervaart ligt, dan betekent dat in, t, in dat waarnemingsveld zit, of doordringt, komt daarin, daarin een, een andere vorm van, lichtere vorm van verjuwing van van van verjuwing. En klie bijvoorbeeld, wat in een bepaalde toestand als klie is, klie is kan voor lagere als licht dienen. Iedereen begrijpt het? Dus het is niet zwart of wit als bijvoorbeeld iets, een, een klie, we zeggen we, ja, klie. Hogere klie ten aanzien van lagere klie is een licht. Begrijpt u wel? Waarom? Het is dan een lichtere vorm van, van licht. En als wij zeggen van kielin, we hebben altijd over, over uh, verruwing van het licht. Maar het is niet een materie. Moet je nooit iets zien als materie. Het is even wennen. Stap voor stap, het is even wennen. Het is niet, het is, het, het komt. Het komt langzamerhand. Je so had enorme problemen daarmee ook maar ik moest ook dat allemaal zien kilim, kilim, moest ik dan glas zien, dat kilim, is en weet het, een pot, een pot en daarin iets komt, nee, geen niks alleen maar krachten hogere kracht lager, hogere kracht is wat fijner, wat minder wat hoger, lager is wat ruwer, iets wat hogere kracht, komt in een lagere kracht ruwere kracht kelim, ook dus een vorm van licht maar wel lager licht. Of een licht als, als een licht van een schepping. Iets wat van niets is geworden, en maar niet het licht. Het licht is iets wat jesh uh, Dat bestaat van het uh, bestaande. En onze licht, van wat wij produceren van ons, onze kilim, heet mi Ayn. daar is de. Eh, zeg net. Ex nihilo. Ex nihilo. Ja, zo iets. Oké. Dan zie je dat we goed hebben. We hier uh, ook <coughs> intellectuele mensen. Dat erg goed. Dus. Ja, yeah, dan ga je dus verder. Dus. In de. Ja, in het yeah, compartement ketter zit dan. Licht nevers. Het zijn vijf lichten. Wetet asfyroot, maar neigen asfyroot atochtonloot. Neigen lagere asfyroot van die maalgoed. Negen Neigen lacher asfyroot In het Hebreeuws is het, het predicaat, of zeg je dat bijvoeglijke naamwoord, staat achter het zelfstandig naamwoord. Je moet gewoon leren dat, net als in Frans. Uh, we ja heb ik het goed gezegd of niet oh. we in negen spherot lacheres spherot uh, van haar, schela van haar, en nu de vijfde regel, nifhanot worden beschouwd kenoflot als, alsof zij gevallen zijn lewar me buiten atseud oké okay? We hebben een beetje erover gehad, vorige keer, ja. Dus, buiten dat seloet, in dat zijn dan alleen maar reine krachten. Zo, so, om zo even te zeggen. En als het die is gevallen in de Bria, die sphera's zijn gevallen in de Bria, bij de schepping van de wereld, zo so was het, bij de schepping van de wereld, was het zo dan de kracht mag goed, ja, die had alleen maar één sfera in zichzelf. Er, ik bedoel, kwam eruit. En negen waren in de bria, in de lagere wereld, bria, als het waren gezakt. De schepper schiep alles, de wereld op zodanige manier, dat interactie zou zijn tussen hem en ons. Niet dat hij alles opbouwt voor ons en we moeten alleen maar dat uh, opnemen in onszelf. Alles tot en met het siloud, en is opgebouwd door het licht zelf. Ja? Maar de mens moet dan inspanning leveren om die negen sferot van malchut omhoog te trekken. Precies, dat is onze taak van ons van mens. Wat dat komt. Dus die negen sferot. Zo heeft de schepper de wereld geschapen. Dat, dat de mens door onze toedoen, door ons gebed en door ons uh, uh, vervullen van voorschriften. We zullen zien wat voorschriften zijn. Dat wij daarmee, dat komt allemaal zo voor ons dat allemaal vertellen. We zullen zien dat gereedschap, hoe dat werkt. is... Dus ontevenaren, wat wij zullen leren. Wat wij zullen leren. Dus, maar door onze toedoen worden ook die negen sferot naar het zeloed getrokken. Langzamerhand weer opgebouwd totdat de hele schepping weer al die bria'i, tera'wa'si'a allemaal in het terecht terechtkomen. En dan komt de kracht van de Messias. Maar we gaan verder wat ons vertelt. Dus wat we hebben geleerd, alleen in het blijft alleen maar één sfera ketter blijft in het zeloet, blijft dus intact, blijft het, ge het geestelijke licht te ontvangen. En de negen van haar zijn als het ware gevallen. Gevallen betekent dat die niet ervaren worden. Of die worden ervaren, dan, maar dan in Bria, in Bria werken dan weer als het ware meer verruwende krachten en ook onreine krachten, etc. We gaan verder. We gaan dat is de vijfde regel, naar na het eindpunt. We gaan Baulam, abriya. en die negen onderste sferot van de malchut of wij noemen het Shushana, zo genoemd het zij zijn in Bria. In de wereld Bria. Oké. Okay. Dus daar zitten al de wetten al. Dezelfde wetten, maar die zijn daar is dan uh, meer onreine krachten, et cetera, et cetera, En de bedoeling is natuurlijk om alle krachten in 6000 jaar van het bestaan van de wereld, om zij omhoog te trekken naar het Zemoed. Want dat Zemoed Daaruit, dat is dan de hele uh, strekking, de hele bedoeling van, de, van ons, van de hele schepping. Om allemaal brengen die naar het ziel. We od, ba, mazav, shel, gadlut. Ook de zesde regel. Na de koma. neer, na de koma. En nog meer, en daarnaast, od ba, in haar, matzaaf, is er ook een toestand, shell gadlut, toestand van, gadlut. Gadlut betekent van het woord gadol, groot, de grote toestand. We leren weer twee, paalde dingetjes, gewoon op die manier zullen we leren, net zoals een moeder leert een kind. Een kleine toestand bestaat, een grote toestand bestaat. Ja, zo moeten we ook leren. Niet proberen met ons hoofd. Kleine toestand als ik maar alleen maar... Ja, tot... Ja, tot bereik alleen bijvoorbeeld... Nog onder de tafel sta. Een grote toestand. Wanneer ik al aan de tafel kan zitten. Of ga gaan zitten aan de tafel. Zitten. Dat soort dingen. Zo moeten we ook leren. Zoals met lot Kijk eens, dat is met Alot. Dat dan stegen Tet sferot die afkorting van Tet sferot betekent negen sferot Dat dan stegen de negen Sverot Hatachtanoot, die lagere negen sferot shila van haar, van die maalgoed, Min, Olam, habriya vanuit de wereld Bria is niet te snel en volgens. El Olam Ha in tot Olam tot de wereld Atzilut. Voor ons is het belangrijk nu dat wij we weten negen van haar zijn onder negen sferot van haar onderste sferot waren bij de schepping onder de wereld Atzilut in de Bria. En nu in de grote toestand. Waarom is die grote toestand? Wij willen weten nog niet. Komt. Waarom moet het kleine toestand een grote toestand zijn? Nu vraag je jezelf af. Laat je door de kabbalist leiden. Okay. En die de, de, de, de zegt dan in de grote toestand. Wat is dan een grote toestand? Definities. Dan betekent die negen onderste sfeerot. Die stegen naar het En zij verkregen daarmee tien volle sfeerot. En dan is het volwassen maalgoed. Oké? Okay? Grote, dat is het grote toestand heet. Dat is wat hij ons vertelt. We hier dat en zij, zij bedegen die maalgoed, is opgebouwd, Nivnet is opgebouwd, hen, met hen, door hen, door die negen onderste sverud, le shalem tot en tot een volmaakte Partsouf. Volk Partsouf betekent een geestelijk object dat, ja, Tiel Sfirot heeft. Bij Esser, Sfirot. Wat zegt hij dan? Dat zij opgebouwd is met hen, le Partsouf. En de volgende regel: dat zij wordt opgebouwd tot de Partsouf, Shalem. Shalem betekent uh, van het woord Shalom. Shalom betekent niet alleen uh, vrede. In het Hebreeuws, shalom betekent, komt van het woord shalem, heel. Men kan niet shalom, men kan geen vrede bereiken, alvorens men heel wordt. En daarom is het vrede in onze begrepen, in onze aardse betekenis, is het ontbreken van oorlog. Maar het is niet, het is geen vrede, begrepen? In onze Altijd moeten we kijken naar die woorden, naar die Hebreeuwse woorden. Naar die, daar zit de essentie van aspecten, van begrippen. Dus vrede betekent niet staak te vuren. Of laten we goed met elkaar omgaan. Je hoef niet naar bij mij thuis te komen, ik hoef niet bij jou te komen. Maar we zijn tolerantie. Tolerantie is geen vrede. Begrijp je dat? Tolerantie is wel de weg naar de vrede, maar het is nog geen vrede. Vrede is liefde. We zullen niet weten wat voor liefde is. Soms zeg ik dat geen liefde bestaat. Maar liefde, we zullen zien wat liefde is. Liefde is wanneer we volledig in overeenstemming zijn met de wetten van het heelal. Wanneer ik een bepaalde ten aanzien van iets diensverrot ervaar, dan is het liefde. Dan, dan heb je geen plaats voor onreine kracht. Dat hebben we. Dus dan in een grote toestand, zegt hij dan. Dan, heeft hij dan is hij dan opgebouwd met die negen onderste sfeerot. Tot een volledige portsoef. Tot uh, van, van tien sfeerot. En dan heet het shalem. Heel. En de bedoeling van ons ook, van onze studie... Dat wij telkens elke dag een stukje van Shalem ervaren. Elke dag moet je een stukje van Shalem, van die vrede ervaren. Shalom <coughs> zeggen ze ook, precies. Dat komt van het woord Shalem. Heel, heel moet je. Niet wachten dat over vijf jaar, over drie jaar, heb ik al. Uh, uh, maar elke dag moet je een stukje Shalem. Je moet niet naar bed gaan. Niet gaan slapen alvorens jij een stukje van chalem wordt. Onthoud Dus je moet niet naar bed gaan, of naar bed mag je wel gaan, maar niet slapen. Gaan slapen wanneer je boos bent of wanneer je voelt dat jij nog met de scheppende krachten in, in dispute bent. Of met hen in uh, zeg ik dat een appeltje heeft te schillen. Nee? Voordat jij naar bed gaat, ga je naar bed. Ligt in het bed. Desnoods, twee uur liggen in bed. Vraag, verlang naar daar. Totdat jij Shalem voelt. Shalem voor dit dag, voor deze dag. Dat is genoeg. Moet je niet denken, vanmorgen zal ik dan Shalem zijn. Vandaag. En zo langzamerhand zal hij steeds opbouwen in je Dat jij elke moment zal verlangen naar Shalem. Je zal zien dat shalom, dat vrede, is alleen in jou. Niet dat je buurman dan iets jou doet, of iets anders doet, of dat, of wat dan ook. Alleen in jou is het shalom. En dan zal je dan, en dan zal je dan ervaren, die Dat betekent als je vrede hebt, voordat jij gaat slapen, betekent dat jij op dat moment tienstverrot ervaart. Dat je heel wordt, in overeenstemming, breekt jezelf met, met het heelal op dat bewust moment. Het is altijd momentopname. Totdat tot wij zo ver komen dat het blijft bij ons constant, permanent, salem. Dat is alleen door werken aan jezelf, dan komt er moment. Dat bewerkstelligt natuurlijk de schepper zelf. Niet aan ons is het gegeven. Aan ons is werk gegeven. Maar de schepper bewerkstelligt bij ons het moment komt dat hij ons afmaakt als het ware. En waarbij we dan voelen liefde het geloof permanent. We as. Voila, kijk eens aan. En nu gaat je nog een nieuw aspect. Dus we hebben gezegd: we as, zie je dat in het, in het midden. Achter, achter de komma, achter, achter de punt. Dus we hebben gezegd, zij heeft nu tien sfeerot, die mal goed. We as ola zij steigt op in zeer aan pin, met zeer aan pin, bala, harman, lekoma, koma, shava, tot en Trap treyde. Geleike trap treyde. Shava is geleike. Koma is trap Tot een geleike trap im, Ihm, abo, ima. Met vader en moeder, Abo, ima is vader en moeder Van het besturingssysteem Van het bestuurings. van het De absolute, Ze komen dan naar... home. Luister wat hij ons vertelt, alles wordt duidelijk eh, straks. Dus zij komen dan naar dezelfde hoogte, koma is hoogte, of traptreden. In Abba ima dat met Abba ima dat zilut. Abba ima betekent vader en moeder. Dat is ook in het besturingssysteem bestaat, die krachten die het vader en moeder. Vader is bin, eh, hochma, pardon. en moeder is bina. De absolute, van absolute, om al die Nog even, en zij bekleden hun. Dus, Malchut. goed, en ze heranpien. Die stegen. die stegen dan naar Abba en bekleiden hen. Straks komen we dat. Naar het begrip bekleiden wat dit allemaal is. He? We as. Uh, nuqua, is ook een zeer. Zie het nuqua? Hier zit We as nikra. Nikra. dat is een afkorting van nikra. van genoemd, is, wordt genoemd. We als Nikra Zeir Anpin en dan wordt Zeir Anpin genoemd. Dat ja, afkorting, zie Afkorting, twee letters en dan apostrofje. Dat is een afkorting. Heet Nikra. En dan heet Zeir Anpin Beshem Israël. Dan pas heet Zeir Anpin Israël. Heeft het iets te maken met volk of iets anders? Shehu, Otijot, Li, rosh Dat Israël is bestaat uit die twee uit die letters. Die vormen dan twee woorden. Li, rosh Je zal dat straks allemaal the... een beetje verklaren en ook optekenen. Zie dat Li, rosh Als je kijkt naar het woord Israël. Dan bestaat die uit die twee woorden. En Li-Rosh betekent. Mei, zij zijn Mei tot hoofd. Li is Mei. Zoals de schepper zegt. Rosh betekent hoofd. Dus Israël, de kracht van Israël, zijn. zijn, als het ware, aan het besturingssysteem, is als hoofd. Wat het allemaal is, we zullen zien. We gaan nu, -kwa. nu -kwa, dat is dan. Die maalgoed, een andere woord voor maalhoed. Dat betekent vrouwelijk aspect, nukwe is het vrouwelijk. In het Hebreeuws is het nikewa vrouwelijk. Ja. Het zit ook in het, daar zit ook een, een wortel van nekef, van, van een gat. Dat ja. betekent dat ze laat door, door zichzelf laat, door. Het licht naar lagere werelden. Dat is iets wat heeft een opening in zichzelf. En die laat ook het licht naar beneden. Dus so alles is uh, semantiek. Zeggen dat. Alles is vol van uh, originele betekenis naar krachten. In, dit, in deze taal. Kijk daar verder. We gaan ook Nik, nikra, en dus we hebben gezegd dat zijn dan wordt genoemd Israël in zijn volle toestand. En Nukwa, we hebben Nukwa, Nikra, beshem Knesset Israël. En Nukwa, nu die heeft nu tien smeroten zichzelf, en die is dan die heeft dan Knesset Israël, de verzameling van Israël. Al Shem, Omdat Al Shem, van welke, she, van welke feit, She betocha dat zij versammelt in zichzelf, binnen herself, haar zelf, Kool haar van alle lichten versamelt zij in zichzelf, Shell Israel, Bala, want zij versammelt in haar alle lichten, uh, van Israël, zeer rampin hebben we gezegd, Bala Harman, de kracht waaruit ze licht ontvangt, Shagih Mushpaat Otam, dat ze zeggen dat uh, doorgeeft die lichten Otam hun, Ela techtodim naar de lachere. dus naar ons. Naar de wereld Breja, Yitzhak, Assia en in, in alle andere, alle overige schepselen. Oké? Okay? Enorm veel informatie hebben we hier gehad. Enorm veel informatie. Oké? Okay? Enorm veel informatie. En in principe, de hele Kabbala zit ook hier. Je moet zo zien, niet de pagina's. Maar in elk stuk van uh, wat we lezen, zit ook de kracht van de hele, hele Kabbalah. De kracht van de schepping zit altijd in een klein detail. Als wij één detail goed doornemen, dan hebben, wij, dan hebben wij het doel bereikt. We hoeven niet het hele brood opeten, om te weten hoe het brood smaakt? We zien hetzelfde hier. Hier zitten enorm veel details. Okay. We gaan even nu in weer een in, in vogelvlucht even uh, doornemen. En zal ik het even direct nu proberen een beetje toelichting geven. Dus wat hebben we gezegd? Er zijn Shoshana. Zogernoemd Shoshana. En Shoshana is uh, wat noemt Shoshana met zo'n mooi woord lelie, Is, is wordt bedoeld op de... Lader, geestelijke lader, in het operationeel systeem van het heelal wordt bedoeld, Oké, okay? goed. Of wij noemen dat nukwa als, als deze kracht, Malgoed is nog niet, uh, niet salem, niet salem, is nog niet heel. Dan noemen we dat, dat nukwa. Zie je wel dat wij werken met begrippen. Belangrijk die begrippen ook leren. Stap voor stap en wordt het meer begrippen, nog meer begrippen. Je gaat die verbanden leggen tussen dat en dat, tussen dat. Stap voor stap komen we op die manier tot onze vervulling. Daarmee. En met niets anders. Dus maatschappelijk kat nood, de toestand van kat nood, ja, een kleine toestand, dus waar, waar iets ontbreekt als er iets ook, dus we spreken nu over die noekwa van het ciloot. ja, En dan zeg je dan de heilig dat, het dat wil zeggen dat alleen maar het begin van haar wording, dus bij het scheppen van de wereld had je in van een fase alleen maar één sfera, alleen ketter. Dus alleen ketter kon licht ontvangen. Alles wat zich bevindt in het siloet, krijgt dan licht uh, van de schepping, het licht dat we zeggen van Chogma. Of laten we zeggen, het licht zelf ontvangt. En alles wat valt onder de wereld, dat is heeft dan natuurlijk een enorme verlies van, van kracht wat men ontvangt. Oké? Okay? In Brija. Zijn. We zullen allemaal leren. Zelfs in Bria. zo'n uh, so enorme licht schijnt. dat uh, Moses, Moshe, die kwam ergens naar Bria. en uh, als, bedoel, als vaste licht, je kon het allemaal licht daaruit putten, permanent. Dus, dus wat kunnen we zeggen dat dit maar Ten aanzien van het ziel is het alleen maar een fractie. Het is net als, als een, een, een kleine fractie van het licht van het ziel. Oké. Okay. Als um. één dan anders dan ze heeft alleen maar dan in een kleine toestand alleen maar één spira ketter. Dat is wat moet je onthouden. Het is interessant nu, in het begin moet je altijd zo doen, dat jij leert in het begin, niet vragen jezelf stellen van waarom. Maar, vraag jezelf, maar jezelf moet je nu leren van wat en hoe. Die twee vragen moet je Wat geeft ons de kabbalist? Wat, moet, wat, wat, wat, wat leren wij? Wat en hoe. En hoe dat tot stand komt. Dat komt van die, naar die, naar die. Die twee aspecten moet je leren. Dat zal je enorm veel helpen. Op die manier ze erg goed te leren. En niet waarom. Waarom komt vanzelf. Zelfs als je vragen hebt. Nog niet beantwoord. Dat is jouw treasury. Dat is jouw dan. schatkamer, Weet je. En niet je denken direct directe vragen. Ja, waarom is dat een antwoord wil je te willen krijgen. Laat zitten die. Dat is zudderen. Die vragen die bij jou. En ja, dat krijg je dan verlangen. En dat verlangen zal ook jouw licht doen weerkaatsen op een bepaald moment. En opeens krijg je een blik. En dat komt uit van jezelf. Jij gaat zelf dan ervaren door jouw eigen inspanningen. Door je eigen... Dan kom je dan tot een explosie van wat je opeens begrijpt. En dan komt er weer een andere vragenreeks. En dan worden ook die overvol, vol tot dat, en denk je nou, pff, en opeens komt het wel licht, want van boven wil men ons niet uh, vermoeien. Ja? Men wil ons alles geven, absoluut, alleen wij moeten klaar zijn. Het is niet gecompliceerd. Kabbalah is ook niet gecompliceerd. Je moet bereid zijn, je moet openstaan daarvoor. Dan zal het alles hier voor jou open gaan. En zij die boeken, zij die zoger vertalen en uitgeven, prachtige vertalingen doen, ze slapen niets. Geloof mij. Ook dat boek wat we, wat we hebben gezegd, die vertaald wordt, eh, twee delen in, prachtige is. Een eh, goede, zeer goede man, die Amerikaan, die Matt, die heeft de, de, die de twee, twee boeken heeft al vertaald, hij heeft nog geld gekregen, 27 miljoen dollar, voor om. In encyclopedias is het wel nodig, misschien. Mensen kunnen daar wel dissertaties, doctor promoten van dokter, cetera. Maar daar, word je, daar ga je geen. Als je alle die. Maar straks zal allemaal opschrijven. Zal er geen druppeltje licht ontvangen van ontvangen. Want ze zijn geen kabbalisten. Ze, ze weten veel. Maar door weten kom je niet in tot ervaren van het geest. Dus zij had alleen maar één sfera keter. dat ingar werd ing ing ing ing ing ing ing licht ing licht ing altijd ing ing ing binnen licht, ing licht licht als licht keli, keli binnenkomt. Dan, wat wil dat licht doen? Wat wil het licht Het licht wil steeds dieper komen. Want het licht is leven. En een kli is begrenzing. Een kli is begrenzing van het licht. Het is een soort verruwing van het licht, van tot hier en niet verder. En waarom niet verder? Omdat ik, ik kan het nog niet aan. Ik zou graag dat willen ervaren... Maar ik heb nog niet de kracht om het te ontvangen. En daarom laat ik zeggen, nou tot hier en niet verder. Want als ik het ontvang, terwijl ik nog geen uh, passende knie heb, dan wordt het egoïstisch. Dan wordt het net en dan krijg ik dan kater ervan. Dan is het net zoals het Johnny had, had verteld me net. Dan kom je van, van de vakantie. En hij heeft daar alles gemaakt. Alles gedaan wat je... De, alles uh, uit de band ban gesproken. Ik heb. Alles heb gedaan wat ik wil. En dan is het tijd voor psychiaters. Dat staat ook in de krant. Hij heeft ook meer in de krant laten zien. Wat ik jullie al, la, al lang heb... Al twee jaar heb daarover verteld. Dat allemaal staat nu in de rij voor psychiaters. Waarom? Hij heeft meer ontvangen... Dan zijn kracht te komen. En nog heel egoïstisch ontvangen. En daarom ook in onze wereld... Men, Mensen mens moeten ook... Door klappen in, in, uh, van de sweep moet je toch wel leren, uh, uh, leer die ook, uh, spontaan zelfs, door de klappen van de schrijf spontaan, leer die ook uh, zich te beheersen. Hij ja. weet niet waarom, hè, maar hij ga daar niet meer naartoe. Oh, ik ga... Of drie borreltjes en niet meer. Of een andere, allerlei andere dingen. Alles zichzelf te beperken. Waarom? Het is precies de projectie van het hoger. Okay. Want het licht wil genot, behagen, wil penetreren in jouw cel. In jou. Kijk hoe moeilijk het is. Veel makkelijker is om bijvoorbeeld uh, helemaal niet te drinken dan bijvoorbeeld drie borreltjes te drinken en te stoppen. Als je drie borreltjes hebt dan gedronken, dan ben je al verzwakt, en dan is het makkelijker om door te gaan. Daarom zeggen de anderen niet, ik doe dit niet. Doordat je een kracht hebt om bijvoorbeeld drie borreltjes te drinken, en vrij en blij en vrij te zijn en toch wel naar huis te gaan en met plezier. Met. Maar vaak mensen kunnen dat niet verdragen. Ook met alle, elke andere plezier in onze wereld, plezier hetzelfde. Dat komt, omdat als er licht, het geestelijk, als het licht komt in klient binnen, dan het licht wil steeds penetreren in jezelf. ja. Want jij hebt hem al je toegelaten in jezelf, begreep je? En daarom, als we leren Kabbalah, dan steeds meer en meer laat je het licht penetreren in jezelf, begreep je? Daarom zeg ik like, ook niet tegenstrijdige, als je Kabbalah leert. Waarom? Dan laat je het licht penetreren. Dan gaat die bij jou dan inkervingen maken, Precies? En die gaat wel pushen in jou, Begrijp je Pushen pushen, steeds pushen, jouw pushen en jij, jij geen kracht hebt meer om hem te verdragen, want het licht wil steeds penetreren jezelf. Jij bent degene die, die beperkingen maakt, ja of niet? En dan kan je het niet meer verdragen en dan de, de mens zegt, do, pff, ik ga het niet waarnemen. En op die manier worden de keelim kil gevormd. Eerst laat je het licht binnen, en dan het liefst probeert te penetreren in jezelf. En je hebt nog geen kracht om hem te verdragen, meer te verdragen. En dan laat je hem dan wegstromen. Wegstromen, betekent dat je hem niet ervaart. Dat je zegt, nee, ik ga hem niet ervaren.